Maar waar willen jullie me dan over spreken? Is het een geheim? Nee, dat niet. Nou ja, leg jij het er maar uit, Christine. Goed. Uh, je weet dat Tom en ik graag zo gauw mogelijk willen trouwen. Ja? We vroegen ons af... Uh, zou jij ons bruidsmeisje willen zijn? Jullie bruidsmeisje? Ja. Huh. <laughs> ben niet kwalijk...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 <laughs> mm -hmm. oh, oh, eh? Laat me nou los, dan komt je vriendin Mary binnen Praktijk van dokter Farley. Oh, hallo mevrouw Cameron Ja, natuurlijk Morgen over een week zou zij Oh, oh nee, nee, dat kan niet, dan is het de 24ste Een dag later, kwart over tien Goed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 Ik ben sprakeloos. Ik Christine Jo. Ik Christine Jo neem Thomas Edward. Neem Thomas Edward tot mijn wettig echtgenoot En en Zo zijn jullie daar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 Wilt u de horen ermee vullen? Oh, daar is de schoonheid. Is alles goed, dokter? Een prachtige dochter, mevrouw Suleen. Oh. Hier, Mary. Ik zal wel voor de baby zorgen. Dan kunt u voor Kitty zorgen. Nou, ik ben blij dat je daar bent, jonge dame. Eh, mevrouw Suleen, hoe voelt u zich nou? Oh, prima. We wilden altijd een dochter hebben...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 zoveel dat je aan wat dan ook toegeeft. Susan, er is één vraag die ik je haast niet durfde stellen. Wat? Toen ik naar het ziekenhuis reed kon ik jou op de top van de heuvels niet staan tussen de rotsblokken. Wie was die man met wie je praatte? Er was geen man, papa. Maar ik heb hem toch gezien. Een grote man.